Wij beginnen de les 76 van Zoger. Het is een, uh, vanavond is echt een, een, een echt donderdagavond weer. Of het een, uh, storm is, of het sneeuw, ja, maar zo'n snel zie ik dat het nog erger is, ja, voor sneeuw. Het is echt uh, voorzichtig voor sneeuw, ja. Hier. ja. Het storm, men, men, men kent storm, het verschijnsel storm beter. Gladheid, Gladheid is lastiger ja. lastig ja. Maar waarom zeg ik dan, uh, donderdag, ...avond weer om, om even een extra belemmering aan de mens te geven, als het ware. Om te komen. Huh? Het is begrijpelijk natuurlijk, maar als het even kan, liever komen. Maar als het echt niet, inderdaad niet kan, dan is niets aan te doen. Huh? Ja. Ja. waar zijn we gebleven de pagina Jutbed Jutbed is 12 op 31 ja de rechter uh, kol kolom. de laatste regel 31 we hebben nog zo'n half pagina te gaan het is een bitter stuk van zoger van zoger. En dan beginnen we met een nieuwe stuk, een heel nieuw onderwerp, maar ook alles is verbonden met, die, met het opbouwen van de nieuwe relatie met de Zeranpien is niets anders. Alleen dat hebben we nodig om, uh, om onze correctie te doen en onszelf en de wereld te corrigeren. De rechterkolom, de regel 31. We zegen meer. We de nid de, de nire u. Lo is daar a be alma en indien in die niet zouden uh, zichtbaar zijn of indien die niet dien zij die, die, die, die, die, die, die niet zouden verschijnen ja die beplantingen Lo is daarom be'alma, dan zouden zij niet blijven in de wereld hij gaat ons de linker kolom de eerste regel klomar de ilmaladenir u nier otam hanitsa otama otam, otam han 2. Kwar mizman ba'et katnuta. 2. Achuraim shala kanal. 2. Lo ishtarun. lo Fir haja. 2. Amohind g'am ba'et Amohind haja. 2. Amohind haja. kilim ja, dat is wat de zogers zegt. Nou, als ze niet uh, zouden verschijnen, dan, dan zouden ze niet blijven in de wereld. En hij gaat ons vertellen wat het is. Klomar, en we weten, we hebben daar veel over gesproken, ook op de vorige les. Klomar, dat wil zeggen, de Ilmala, dat indien, de Ilmala, de niru dat indien er bij de nukwa niet zouden verschijnen of die beplantingen of die stekjes twee qua mismaan Baet het katnota nog steeds nog in van de tijd van al van de tijd van haar katnot van haar kleine toestand, hij dat wil zeggen Bevinjan. Drie shala Shalakanaim, dat wil zeggen in het gebouw van haar achoraim van haar achterkant, zoals zij geboren werd op de vierde dag. Hinei lo is daar de dan zouden de mogen van Gaia niet blijven bij haar. Zij zouden die niet kunnen uh, uh, hebben. Gaan bij het Gadlut, ook in de tijd van de Gadlut. Ik zal zo een beetje doorgeven. Door, door. Kilo, hajula, wat zij zouden niet hebben, zij zou niet hebben, vijf kilim, bemalekablam, kilim, waar die mogen te ontvangen. Dus we hebben geleerd, dat, eerst eh, was, erst was de toestand van Katnut, ja, wanneer dus, op de vierde dag, zoals, het, eh, zoals we hebben dat gezien, wanneer, eh, toen het alleen maar licht was van Achoraaim, herinner je nog, de achterkant, in de toestand van katnoot. Dat alleen maar, zoals we hadden gezegd, alleen kwam licht hier uh, uh, in, de, in haar achterkant. En niet naar haar bovenkant van haar. Dus ze kreeg wel licht, maar dan achter, licht van de achterkant betekent katnoot. Dat is een korte to en kleine toestand. En nu zegt je ons dat... Was er toen nog niet eerst niet de katnoot, toestand van de katnoot, dan zou zij nu ook geen Godlood ontvangen. Dus het is altijd verboden met elkaar. Zonder katnoot kan men, zonder kleine toestand kan men geen grote toestand hebben. Eigenlijk Ook bij ons is het ook niet anders. Ja, eerst is zelf klein, net zoals, kijk naar nou die nookwa. Ze maakte zichzelf klein, achter die soort van zeer en uh, omdat zij voelde geen licht. Gochma in haar in zelf. Ze kon het niet ervaren zonder chassadim. En chassadim zijn in de bovenste, bovenste gedeelte van haar. Partsof. Die had ze niet. Kon ze niet ontvangen. Dan uh, had ze zich klein gemaakt. Achter de jesot gekomen te staan. Onder de jesot gekomen te staan. En dan stap voor stap omhoog kwam. In vier stappen had ze omhoog gegaan. Eerst komt ze dan na onder de Jesoot te staan, ja, uh, als een staartje van de Jesoot. Dan komt ze in de Jesoot, dat is dan. Uh, en dan komt ze, dan kom ze dus naar in de Jesoot, dan heeft ze al opbouw van, ja, van een Sfera, als het ware. Dan gaat ze dan. De volgende stap van haar is. Dat zij groeit uh, op totdat zij komt naar de Tjferet. Tjferet, dat is ze echt zeer een dan En dan verkreeg ze dat licht. licht uh, ja, licht Onder de onder Jesuut heeft ze dat alleen, maar licht nefes, ja En begint ze lekker langzaam met, met neefjes. Neefjes de neefjes. Totdat alle vijf van neefjes zij krijgt. Uh, Opbouwt in zich. En daarna gaat ze dan naar Jesuut dan heeft ze al iets al van de roer. En dan gaat het groeien, roer totdat zij komt to, tot de Tiferet. Als ze komt aan de Tiferet, heeft ze dan alle opgebouwd, haar volledige roer. ja, met vijf deeltjes. Dan heeft ze dan katnoot opgebouwd, katnoot, maar dan van de grote toestand. Eigenlijk, Kijk, als ze, zoals het nu staat, is ze gewoon een kleine toestand. Maar dan zij dan daarna gaat ze onder de jesot staan. En dan gaat ze dan, als het ware, weer zichzelf opbouwen. Maar dan wordt het, en dan gaat het van de, te nog een stapje hoger. Dat is dan naar de daad. En dan verkrijgt ze dan de toestand van gadloed. Dus daar haar, de noeke moet, alle die phasen doen. Dus naar naar de volgende, naar de kefiret. En dan naar de daad. En dan krijg ze dan licht. Licht. Oor gaie. Licht. Mogen de gaie. Hij vertelt het niet wat ik jullie vertel. Maar moeten we goed weten wat hij ons vertelt is. De zoger en Jehude is dat altijd eerst katnut, kat, het katnut, van kat vooraf gaat aan het toestand van gadloot. Dat moeten we goed weten. Men kan geen gadloot krijgen zonder katnut. Ja? Daarom, daarom zeggen we ook dat. Er zijn twee lijnen ook. Ja? De ene completeert de andere. Ja? Oh. Uh, zes. De regel 6 van de linker de linker kolom. En, en dan hebben we een nieuwe of, en de laatste oot van, van dit mama, van deze mama van deze uitspraak op dit, dit onderwerp. We, en we gaan naar boven naar de regel 1. En dan zien we dan Otwa. En ik lees het even voor. Oman, Mekayim Alma, Vegarim, Le le Leidgalin, Kaljanoek, De Lanan, Twee Beorita. Oeagin in on Ravai in de alba is Dus, en hij zegt, man en wie, mekaim, doet standhouden. Stand, uh, we Garim en veroorzaakt, le afhan aan de vaderen. De Idgalin, dat zij gaan, dat zij worden onthuld. Kaar de stem van de jongeren, de lanan die leeren, twee beoreite in de Torah, uwagin, Inon Ravain on ravijn, en vanwege van die uh, jongeren, andere woord voor jongeren, de Alma, kinderen des, van de wereld, Alma Yesthazia op de wereld wordt uh, gered. Ik zo'n taal zie je, zonder, die, zonder die achtergrond, zonder die koppelingen met, met die sferot. daarom kon men dat absoluut niet begrijpen. Het is ook niet te begrijpen. Als men die relatie niet legt met die sferot, met de boom des levens, is het niet te begrijpen. En daarom is dit boek was absoluut gesloten. Absoluut gesloten. Ik herinner me, ik kwam naar Israël, ja, vele malen, vooral een jaar of tien geleden, was ik flink op zoek nog naar twaalf, naar ja, dat soort dingen. Erg was ik dan, alles behaalde ik wat ik kon behalen, ook in het Torah. En toen zocht ik nog naar, naar, naar het geestelijke. En kwam weer naar Israël overal zei waar zoger, zoger leren. Niemand leert zoger. Ik kwam daar speciaal om zoger te leren. Steeds. En het was begrijpelijk, omdat men niet begreep dat. Gewoon omdat, ja. En men, men leert dingen die enorm, uh, intellectuele normen, vermogen, geestelijke, voor en intellectueel vermogen verrijzen, ja, waar ik ook helemaal niet, niet aan toe ben, dan word ik dan moe van, van al, die, van al die redeneringen, maar het geestelijke niet. Maar daarom is het, omdat achter die woorden, men dient altijd zien, en dat langzamerhand leren wij, daarom leren wij zo'n en eh, niet direct, de, alleen maar de leer van de kabbal, alleen het maar en dat, maar hier verkrijgen we ook gevoel, ja, hoe dat en dus wat zegt hij dan verder twee na de punt en daar tegenover tori drie zahaf na Salah. de bergen van uh, goud na zijn aan, aan zijn aan jou ge, ge, ge, gemaakt of geworden. We zullen zien. Elin, Inon, wie zijn dat? Dat staat, dat staat in zo'n bergen van goud. Die gemaakt zijn voor jou. Voor jou, voor jou zoals, dat is alleen maar een vers. En hij gaat daarover hebben, wat, wat betekent dit vers. Elin en non jenoekei, ravein, oelmin, dat zijn die jongeren, drie woorden voor jongeren, verschillende woorden van jongeren. We zullen zien waarom is het zo. Jenoekei, dat zijn dan, kan je zeggen dan, ik kan niet zeggen, dat zijn allemaal drie, drie verschillende varianten van jongeren. Verschillende gradaties daarvan. Maar uh, deeg dichtief, want het is geschreven. Wij citaar, sneem vier kerubim, zahaf. En want het is geschreven, in de Torah staat ook geschreven. Dat en maak jezelf, dus de schepper zei tegen Moshe, maak jezelf, en jezelf betekent voor, je maakt het, en maak twee kerubim. Ja, twee cherubim. Is dat ook in het Nederlands? Cherubim? Ja, ja. Weet je? Cherubijnen. Cherubijnen. Oh, twee cherubijnen. Gouden cherubijnen. En dat zullen we zo leren wat het allemaal even tussendoor. Zullen we dingen leren wat, we, wat die hele, de hele wereld niet begreep wat het is. Ja, wat betekent die twee cherubijnen? Men mag toch niet beelden maken. Wat betekent dat die cherubijnen niet gemaakt? werden? Dat was een kist. En op die kist was het... Hij maakte sommige cherubijnen, dus hij, hij mocht niet het gietwerk maken om gewoon aan te hechten aan die, aan die plaat, aan die gouden plaat. Maar van die plaat zelf, de plaat was wel dik, dan moest hij van die plaat zelf op een een of andere manier, omdat het dikte had, ja, die laten dat goud, als het ware, omhoog komen van, twee van de twee kanten, van rechts en van links, en... Ja, duidelijk. Even laten smelten op een, andere, een of andere manier, dat het omhoog komt, van rechts en links. En daarvan die cherubijnen gerobe, maken. Eentje is het een mannelijke, en andere is een vrouwelijke. Rechts is een mannelijke, was het, een jongetje, mannelijke, en links is een vrouwelijke. En dan was het zo dat Moshe, en dat was een teken, dat drie, want ze drie toestanden. En dan hadden die cherub cherubijnen, ja, die hadden dus, uh, en die waren, de vleugels hadden ze ook. En de vleugels, soms deden ze vleugels omhoog, en soms deden ze de vleugels weer naar de zijkanten, aan de zijkanten. En dat was absoluut onbegrijpelijk. En wat de zogar ons vertelde. Ja, wat zijn de toestanden? Ja, van die toestanden wat wij leren ook. Gadnoot, ja, gadloot. Verschillende toestanden zullen we dat ook leren. hoe dat allemaal In Zivuk ook. Tussen hen hoe komt in Zivuk. De middellijn, et cetera. Dus het was een zinbeeldige... Eh, zinbeeld... Ja, zeg maar, een beeld, als het ware... Hier op aarde van die Zivuk, Zivugim. Dus ook van, van Ziran ook En hoe dat allemaal... Maar natuurlijk het was het niet alleen een zinnebeeld. Het was niet alleen een beeldje. Een beeldje ja, dat, dat niet leeft. Het was op de manier, op zo'n zo'n manier, dat Moshe kreeg eh, door zijn ingevingen door de, door de relatie. En tussen die, waar heeft hij dan de schepper gez, gezien? Tussen die twee. Tussen die twee verscheen de schepper. Ja, dat scheen de schina. Of de schepper verscheen tussen die twee. Wie is de schepper dan? Dat is de middenlijn. Tussen die twee, tussen die cherubim, was uh, nog. Maar de, de cherubim zijn op het op de altaar. Nee, nee, nee. Op de rand ne, nee, Op de kordes. Ja, precies. Dat was een. Een temple. Nee, het ja, was een. Een hele. Een hele arken. Een hele arken. Ja, ja, de dat de. Beeltjes, ja, beeldjes, zo'n twee beeldjes, van goud, ja, ja engelen, erg goed, kan je dat ook zeggen, een ja, maar van het, zijn, het zijn de beelden van, van engelen. Precies, dus ja, ja. dat was zo, so. kijk, in de tempel, en allemaal, Moshe kreeg zo'n opdracht van de schepper, om dat op te bouwen hier op aarde, hoe hij, hoe hij de tempel moest, moest opbouwen. En dat was natuurlijk, hij zei de schepper net zoals ik jou liet zien op de berg. Dus toen Moshe kwam op de berg, hij heeft hem allemaal laten zien, geestelijk, hem laten zien. En hij moest op dezelfde manier opbouwen hier op aarde, maar dan met alle materialen zoals hier beschikbaar zijn, maar geen spijker moest, ja, geen, niets moest, geen spijker kwam aan de, aan de slag, niets. Helemaal speciaal opgebouwd, et cetera. Het altaar van aarde moest het zijn. Ja? Twee altaren. één van aarde en één van goud. Zullen we zullen zien wat, wat het allemaal is. Stap voor stap zullen we leren. Het is absoluut geestelijk wat het allemaal is. Maar ook van materialen. Echte materialen. Dus goud en alles. En op de manier zo het, zo dat de schina, de hele bedoeling was dat daar in die tempel, dat zo krachten opgewekt worden dan elke dag regelmatig, waarbij die, de connectie, die connectie kon gelegd worden, om de licht, om het licht, om het licht Gaia aan te trekken. Duidelijk. Voor de hele mensheid, voor hen, voor de hele mensheid, maar dat licht Gaia. Dus ik, ze kenden wel de manier om dat licht Gaia aan te trekken. Duidelijk. In het, in het algemeen dan. Dat het eerst moet dan dat deed dan die hoge priester, dan of uh, de priesters. dan moest hij zichzelf dan uh, tot verzoening brengen voor zichzelf, en dan voor het volk, en dan voor alle hele wereld, dat is helemaal speciaal. Maar die cherubim, die twee gouden cherubim, we zullen straks leren, waarom is het van goud, etc. Alles is het zin. Waarom is het van goud? Eigenlijk zullen we zien allemaal wat de betekenis daarvan is. Wat is goud? Wat is zilver? We zullen allemaal zien wat het allemaal is. Uh, maar die cherubim dus, dat zijn, die stonden dan, dat was een Aronacodesh, dus de, uh, de Heilige Ark, stond daar ergens in een, van binnenkant en van goud gemaakt. Bepaal, van een bepaalde manier van enkele lagen van goud, en van binnen dan een kist, en dan van binnen nog een kist. Ook van goud. En daar in die kist lag dan de, de Torah. Ja, zo ook Torahrol. En daar lag ook uh, de stok. Zeg je dat? Ja, de stok. Staf. De staf van Aaron. Van Aaron, we zullen zien dat al. Waarom, wat het allemaal betekende. Uh, en dit waren die ook die twee cherubijnen. Ja, twee... Engels, net als engeltjes. In de vorm van engeltjes. Ook met de vleugeltjes. En Moshe, die kwam daar binnen. En dat was de plaats, achter die, tussen die twee cherobeinen, was ook een plaats, waar verscheen de stem, als het ware, de kracht van de, van de schepper. Waar, hoe, de, hoe Moshe, dat Moshe sprak met de schepper. Het is... Nou, even dat. Niet alleen daar heb je gesproken, maar een beetje daar, een beetje op een andere manier. Uh, we zullen het leren op zijn plaats. Maar dus die, dat gaat dus over die twee. Uh, uh, we zullen, ook straks zullen we het straks weer zien. Um, dus in de tekst zelf hebben we geleerd, nu in dit oort. Waf, we hebben geleerd, uh, ik heb de vertaling van gemaakt. En nu gaan we naar de regel 6 van de linker, linker kolom. Uh, wat waf. Ik probeer iets, iets te vertellen, kleine dingetjes, maar niet. De zoger moet ons vertellen dat wat ik zeg een beetje zo tussen de lippen. Maar we zullen leren dat van de zoger, zullen we geweldig zien hoe wat de hele, wat de, wat, de, wat de tempel, wat betekende, hoe dat allemaal gewerkt had. is dus, Oman, zes, de regel zes, en de referentieletter Waf, zes. Oman, Mekayem Alma, het is wel een vraag. En wie doet de wereld standhouden? houden, we enzovoort, dubbele punt. Umi hu zeifen van hamikayem het aulam en hij vertelt ons en wie is die wie wie de de de wereld stond we gorem. en verorzaakla wordt Sheet galu. en verorzaak de the vaderen the, the dat zei tot onthulling so like komen komen yeah? ja de vaderen, wie is de vaderen? Gesset, Gvoratje, Veret, ja? Dat zijn de vaderen. Gesset, Gvoratje, Veret. Dus dat nu moet het zo zijn dat die, ook die komen, moeten ook, en die zijn de dragers van Ghassadim, ja of niet, of in het algemeen. Dan, als ze hebben dan Ghassadim en de Nukwa heeft dan, de achterkant heeft ze dan Khogmad, die ze niet kan ervaren, dan kan Gadloed worden gemaakt. Uh, voor maar we zullen zien. Kijk, bestaat. Vader en zijn. Nee, vader en zijn. Ghese het Goratje Ferret. Ja. Uh, maar goed, de, de, de king. Alles in Elke partsoof hebben we ook. Ghese het Goratje Ferret. Ja, natuurlijk spreken we van en pin, Maar bestaat inelike, inelike, uh, uh, dat bestaat in elke. In elke. Ja, in elke. Zeker dat. Uh, in elke partsoef zijn er ook natuurlijk is de gescheid waaruit is in uh, in Zerenpien. nou kijk, uh, toch wel snel is, toch zie je dat we hebben net heb ik net had gezegd aan het begin en zie je dat het ook geen belemmering is mensen komen uit Nijmegen met de auto en dan is het geweldig dan zien we ook dat het gaat op wat, wat ik had gezegd ja zie je zien. dat het juist hoe zwaarder wordt hoe beter het is hoe meer, hoe meer inspanningen wij leveren, hoe sneller wij komen. Kijk, zo gaat het. Niet jezelf verlekkeren, maar juist het omgekeerde. De wens moet groter worden, sterker en krachtiger. Dus wij staan nog een keer zes. Umi, ja? zes, eh, hoe en wie is zeven de linkerkolom 7, de regel 7. En wie is hij, die, wie is degene die de wereld doet uh, standhouden? We vergoren hem en veroorzaakt, laat aan de vaderen, Schiet Galo, dat die tot onthulling komen, zullen komen, Ach al die bewoordingen, maar, maar als we weten waar het, het over gaat, de parallel leggen we met de, met de sphierot, dan, dan is het geweldig. Haino kijk okay, nou wat hij zegt. Haino dat wil zeggen, kol, kol ha'i ladim, ha'o schimba Torah. De zogar spreekt. Hoe spreekt de zogar? Hij zegt, de stem van de kinderen, die zich bezig houden met de Torah. Hij zegt, ja. O wie schviel, 9. Yaldai, Olam, Elu, en vanwege, dankzij deze, eh, dankzij deze kinderen van de wereld. Olam, zal de wereld wordt gered. Ja, zoiets, zo hoe kan je dat begrijpen? En nou, hij gaat ons goed duidelijk maken. 9. Knekdaam. Daartegenover. Katoef is geschreven. Tien. Torei zahavna De. Nee. Heb ik gezegd. Het is niet. Sorry. Torei had ik gezegd. Vertaalde ik dat. Ja. Als bergen. Het was niet uh, correct. Het is wel. Torei Als. Als. als Arameese woord, dat is wel berg, toren, toren, het is berg. Maar, in de, omdat dit een pasuk is, dat is een vers uit de Torah, en in de Torah betekent dit iets anders. Betekent de reien, ja, reien van, ja? dus, zeggen dat, zo'n hokjes, moest je dan maken, dan van, van goud, zeg je dat, uh, Gleufjes. zo'n, van goud moet je dan maken, dus, dat uh, no, yeah, is allemaal van dingen die voor de voor de voor. Oh ja, dat is voor het voor de precies. Dat is voor de ook voor de priester, Van de priester moet het behoren bij dan bij de bij de priesters bij de bij de tempel. Dat moet je dan. Dit is het bosveld, hè? Hè? Niet het bosveld Ja, daar ook daar ja. Tourisme, ja ja. Dat is dan touring zoals we Turim touring Oerim met Oerim, we hebben ze gezegd. Dus wat de priester ook droeg ja, in de tempel. Eh? Borstschild. Borstschild kan je wel ook zeggen, ja. Maar dus dan moest iets, moest dan, ik wil niet daarover hebben, want dat helpt ons niet nieuw voorlopig. Also, maar dan zoiets van goud moest je dan maken. <coughs> en in het, in het Aramees is het wel, toren tor is het wel oh, berg. Dus bergen, daarom heb ik gezegd bergen van goud. Maar het is niet in de Torah, het is het andere, andere woord daarover. Woord daarover wordt gebezigd. En dat is. Uh, ah nee, is dat staat niet in de Torah zelf natuurlijk. Maar hij zegt dat in de uh, Zayen, als het dat is dan van Shira Shirim, in bed. In het lied der liederen. Ja, het hooglied zoals we dat noemen. dat In bed staat het geschreven. Maar nog een keer, als het nog Torah is, kan ik nog, kunnen we nog wel iets vertellen. Maar van Shira Shirim, van Hooglied, daar moeten we gewoon, gewoon kijken wat ons zoger vertelt. Want geen mens is op aarde, alleen maar eentje in de generatie is, die kan iets over, daarover spreken. Maar goed, dan kunnen wij zullen we dat wel leren, stap voor stap. Dus de zoger is vol van. Uh, van Commentaar bij Shia Shirim, bij dat werk. Maar nergens anders kan je dat krijgen. ...in alle, alle andere commentaren, gewone commentaren, weet absoluut niets daarover te vertellen. Oké, okay, we verder gaan Even tussen. Dus, uh, uh, tien na de punt. Elohem Jeladim, hij zegt dat zijn de kinderen. Narim, een ander woord voor kinderen, knapen misschien. Eh, elf, Alamin, eh, onschuldige jongeren. Ja, het komt van het woord, eh, Allemaal is een maagd. Maagdelingen, kan je ook zeggen, misschien. Verschillende varianten, en de Zoger weet waarom hij dat zegt. Eh, hij gaat ook niet op in, Jehuda, en daarom doen we dat ook niet. Shikatoev, Vasita Schneem Chirubim uh, kirub, Zahaf. En zoals het geschreven staat. Maak twee Chirubi, Chirubijnen. Van goud. En dat is belangrijk voor ons wel. Die twee Chirubijnen van goud. Twaalf. Bejura Uitleg van woorden. Rawai in de Alma. De jongeren van de wereld. Of de kinderen van de wereld. Dus die de Toraal leren. En hun stem wordt gehoord. De stem is überhaupt uh, ja Dus de kracht of, of het licht roog. Dus de kinderen van de wereld. Hempgenaat, mogen de agor, hanal. Wat rekenen die kinderen van de wereld, zoals Zoger zegt? Dat, dat is het aspect van de mogen. Van de agor, zoals boven gezegd werd, dus mochen van de achterkant, zoals we hebben geleerd bij die noekwa. Ja, dat zij verkreeg alleen maar de, bij haar ontstaan, op de vierde dag, en dat steeds wordt herhaald, in elke toestand hebben we dat. Dat zij verkreeg, kreeg alleen maar de mochen van de achterkant, maar de voorkant niet. En dat is katnoot, de toestand van katnoot. Dus dat is waarover hij zegt. Daarom zegt hij ook, de zogar vergelijk dat, geeft het een vergelijking met de kinderen van de wereld, ja? De kinderen van de wereld. Uh, omdat het een kleine toestand is. Hanal, zoals boven gezegd is, Bedibora Samoog, in de belendende uitspraak. Hanikra, 14 api zutra, zoals die, die heten, Apuizutre, de kleine gezichtjes. Ja, zoals we hebben geleerd in, eh, daarvoor, voor de kleine, Zeeranpien en Noekwa, in de, ja, in de toestand van Katnoot. We gaan, rawaien de alma. en zo zijn ook, zo ze en zo zijn de kinderen van de wereld. We gaan, en zo ook, 15 vijftien, rawaien. en zo ook zijn de andere woorden voor, voor kinderen. Eh, eh, nee, drie woorden zijn er. Janukke, dus eh, kindert, kinderen, kleine kinderen. Ravayen, ook een andere woord voor, voor wat, wat, wat jeugdige kinderen, nog groter. En Almin, Olmin, olmin dat zijn dus de, wat we hebben gezegd, maagdelingen. Zo so is het. Zo. So, of genat, ha zivugschele hemba maatsav ze. En dat aspect van de zivug van hen in deze toestand, in deze kleine toestand. Zestien, niet kol jenuke de laan en baureiter. Ja, en as, dat zivug in die kleine toestand, die heet, in het taal zoals de Zohar ons beschreven, dat kol het de stem van de kleine, van de kleintjes, van de jo jongere, die leren aan die leren in de in de, in de Torah. Punt. We hoe soort Torei zahav. En dat is de en dat is het geheim van wat hij zegt. Torei Zahav. Dus de reien van Goud. Ja, yeah. zoiets, so Rij van goud. En dat zijn... <coughs> Wehoesot. Bet. Achirubim. Ach, Kijk. To haaf. Wat betekent to Tore To betekent meervoudsvorm. Ja? Meervoud van toer. Dus van rei. En meervoud, Het de, kleinste de, de, de, de, de, de meervoud is... Twee. Ja? Dus... Ja, staat het. To haaf. betekent twee. Twee van die rijen van goud. Moet je maken. En, en dat is het geheim van... ...Bet Dus twee van die Kerovijnen. Uh, straks... ...de Inon a Sutra. Dat die zijn... ...de kleine gezichten. Daarom is het ook... ...wat we zien in de... ...Arona, Arona Kodesh was het... ...in de arken van... ...in de Heilige arken. Dus waar ook daar die twee Kerovijnen waren aan beide kanten uh, uh, gouden cherubijnen uh, waren uh, uitgegoten van de plank zelf, want het mocht niet mocht niet zoiets daar uh, een gietstuk gewoon uh, uh, niet geleemd, zeg ik dat, gelast worden, ge geen lastwerk was geen, het was geen lastwerk geen lastwerk was, het kwam te pas, aan de pas, in, bij, de, bij, het, bij, het bouwen, bij het bouwen van een hele tempel. Geen lastwerk, niets, geen ook, uh, en geen, uh, zeg dat, geen spijker, niets. Het is een, op een weer wonderlijke manier, was allemaal gedaan. Ze wisten wel, hoe geestelijk, ze wisten wel hoe, die, hoe dat, ten eerste kijk, voor ons is het vreemd natuurlijk. Maar wij kennen die materialen niet. De Torah beschreef bijvoorbeeld. En bestaat uh, zo'n hout. tachas, Dat soort verschillende soorten van materialen die ze hadden. Die wij absoluut niet meer hebben. Die dan eenmalig zo. So, die leefden daar. Of waren daar. Uh, uh, die hadden ze dat wel bijvoorbeeld. We. En... Ze hadden met zichzelf ook meegenomen die, uh, uh, van, uh, hoe zeg het, van die uit Libanon. Die RSLibo R's van Libanon. Ze hadden Seder. van Libanon. Ze hadden speciale Ceders meegenomen met zichzelf. Ze wisten wel dat ze de, dat moesten bouwen. Maar vele dingen hebben we, hebben, bestaan niet meer. Maar goed, dat zijn grote geheimen waar alleen de zoger kan ons vertellen. We kunnen niet zo dingen. Uh, niet aanraken, zelfs daar, want het is. 18, sorry, 18. Asher Eloha Mochin de Chaya dat deze Mochin de Chaya want de hele bedoeling is om de Mochin de Chaya te ontvangen in de grote toestand. Hanim Shachim Basod 19, hit, hit Kalalut Yamina Beswola die aangetrokken worden door de insluiting van de rechts en links, ja, die worden dus lo ha jume die waren niet ontvangen, helemaal konden niet, konden niet ontvangen worden, benukwa, indenukwa, zulatam zonder die katnut, ja, zonder die kleine toestand, zoals je ons vertelde, dus met andere woorden, zonder die jongeren, Zoals hij zegt, zonder die jongeren die de Torah leren, cetera, zonder de stem van die jongeren. Dat is de Torah, de Zogers zo beschrijft dat, met, met, maar dat gaat dus, de hele clue is dat eerst moet katnoed komen van de Noekwa, en dat blijft altijd bestaan. En daarop komt dan weer de toestand van de gadloed altijd zo, moeten we altijd weten dat het zo is, en niets verdwijnt in het geestelijke, dus alle stadia van Katnut van de nookwa, wat zij had kijk, katnoot is dat in de oorspronkelijke toestand, is zij dan op de gelijke hoogte van met zeer Maar zij ze kan niet ontvangen, zij kan niet ervaren dat, haar katnoot, uh, toestand, haar gochma, als het ware, wat in haar is, zonder chassadim, en daar moest ze zich klein maken, en dan gaat zij dan van onder de jesot, naar de jesot, een, een stapje, en daarna naar, naar, daar naar, hoger naar de kiveret, uh, en dan hoger naar de, naar de, hoe het, naar de daad, et cetera, en dan kan ze dan uh, uh, veroorzaken dat de en bina die ze woog maken dan, en ze verkrijgen dan mogende haaien. Mogen en wat zegt die ons? Maar de mogende haaien worden altijd aan de, in de link, aan de linkerkant gemaakt. Ja, we zeggen dat de, de middellijn, maar in de middellijn van de linkerlijn. Waarom? Omdat de morgen daarvan ga je... Ja, we hadden al tot, tot nu toe had ik het nooit verteld zo. Ja, ik had altijd gezegd in de vierde middellijn. Ja, natuurlijk is het, maar dat was niet de tijd. Was moet, altijd moet in, in context gebracht worden. Maar alle chogma alle wordt altijd, wijsheid, wordt altijd aangetrokken door links. Want rechts is alleen maar licht. Licht, niets, uh, geen beperking, niets. Maar van rechts, van links, komt de chogma. Chogma komt van, van, van links. En daarom zegt hij dan, nu waarom, even afmaken en dan zal ik het klein beetje commentaar geven. Uh, op, op Wat hier op het bord staat, etc. Uh, we hadden vorige keer al veel gesproken, k'moche, k'moche, uh, korze, le el, so, zegt ook, zoals het uh, allemaal gezegd werd, uh, of geschreven werd, boven, bij die boerassamoog, in, het belendende, in de belendende uitspraak. Dus, wat we hebben gedaan in de vorige letter, vorige oot, 21, we zeisje kato oman mekayem aima, En dat is wat, hij, wat geschreven staat, is een vraag in een vraagvorm. En oman en wie, mekayem aima, en wie, uh, wie doet, wie houdt de wereld stand? De haino, dat wil zeggen, 22, bij het boei, a klipot. In de tijd, wanneer de klipot toenemen. Wees lahem lahem, koog en zij de kracht hebben, laharif olam om de wereld te vernietigen. Uh, 23. Kiwi <tieden> yamabul zoals in de dagen van de zond, zondvloed. Hinei ein te kanal zulat bahamshachat moch in de gaya. Dan zegt hij: er is geen, er is geen reparatie daarvan. Behalve, be, behalve door het aantrekken 24. Van de mogen van Gaia. Ja, alleen maar licht goed als men dat aantrekt, mogen de Gaia, dat, dat kan reparatie. Dat kan de dat, toestand corrigeren, eh, repareren. Basot krijgt het banaan in het geheim van de regenboog in de wolken. Ja? Zoals zo'n teken bestaat. En dat is ook zo. Dat uh, is dan de redding. Dat is de redding. Ja, Deidelijk. De redding is dus niet natuurlijk dat, dat de regenboog dat de redding geeft. Maar dat is ook in de hemel is het gegeven. Ja, na de zondvloed was en dan de schepper heeft dat zo gezegd, dat altijd na het regenen zal het zo zijn. Dan zal ik wel uh, uh, in herinnering brengen, de schepper zei, mijn verbond met, met de wereld. Ja? En dan zal ik dan niet laten dan de wereld uh, uh, kapot gaan. Ja? Maar de hele bedoeling is, dat ligt dat uh, mogen van Gogma Wat is het verschil tussen gewoon licht voor Gogma en mogen van Gogma Als wij spreken van mogen, dat betekent licht dat al In het hoofd zit, en licht Gogma Dat kan nog Dat kan nog, als het ware Vogeltjes in de lucht zijn, dat kan nog Als het ware licht zijn, dat uh, Nog niet Verbonden, gebonden is Ongebonden licht is ja, Dus niet in de kilim is dat het betekent zoiets. Kanal, zoals boven gezegd werd. Charité zegt dat daardoor 25. Alma is Dat daardoor de wereld gered, wordt gered. Dus door de Gadlut. Door het aantrekken van uh, lichtgaaien. Wat is het voor ons? Wat geeft het voor ons? Aan ons, aan ieder van ons. Elke mens... ...staat geschreven... ...dat elke mens is een kleine wereld op zichzelf. Duidelijk. Daar gaat het om. Dat als een mens... dus ...dat ook bij ons is het ook het geval... ...dat zelfs... ...wanneer de mens... ...in welke situatie dan ook verkeert... ...als hij dan... ...zelfs in de absolute, absolute... ...situatie waarbij... ...hij onherstelbaar lijkt te zijn. Qua zonde is voor alles wat hij wat heeft gedaan ofzo. Als die echt de ware inkeer doet, tshuwa doet, naar, naar het licht, en waar, waarom staat het, de ware, echt de ware tshuwa, de ware inkeer? Dan kan die dan zijn uh, uh, kracht, de kracht van zijn inkeer, dus man kan alles doordringen. Al zijn, al de gevolgen van zijn zonde. En dan kan je komen tot tot uh, zo'n man doen waarbij mogen van Gaia komen. En met mogen van Gaia kan je alles zuiveren. Daarom staat ook geschreven ik zal jullie zonden als, als, witte, als witte sneeuw als wit als witte sneeuw maken. Wit maken. Dat, dat is juist wat wit wordt gemaakt door het, de mogen van ga En elke mens heeft daartoe de toegang. Weet als je weet hoe je de mogen gaie kan aantrekken. Dan heb je altijd de redding. Dat is wat ik jullie ook had altijd gezegd. Dat de redding. Ja, dat ik ook naar de redding zocht. Dat is de redding waarover hij spreekt. Als je eenmaal weet. Hoe die van Gaia, jij, jij aantrekt. Hoeveelke manier je dat doet. Dan wat is precies wat hij zegt. Hij zegt dan over de wereld. Over de zond. Zondvloed. Dat was toen. Maar het is voor ons niet, niet belangrijk. Niets is toen en nieuw. Alles is wat toen is, is nieuw. Bestaat geen tijd. Ja, het is, wat is het verschil wat toen en toen en nu Dat zijn zes dagen en de zevende dagen is Shabbat, dat is alles. Dat was toen en dat is nieuw en dat zal altijd zijn. Nu. Alleen in, ja, in andere generatie komt, je moet ook weer repareren iets wat vroeger was, fout gegaan. Zo so gaat het stap voor stap naar het einde. Maar als ik weet hoe ik dat de mochende van Haja kan aantrekken, dat is mijn redding. Eindelijk, als altijd spreken we van reading. Wat heeft gewoon ons gezegd? bij jezelf in je hart nu. Stop dat, stoppen het in je hart. De eh, redding is dat licht van ga je. Dan weet je dat wij nu spreken. Niet over het uh, boek wat we nieuw leren. Dat het ergens toen geweest was. Of dat. Of in de wereld. Maar wat hij spreekt is. Hij, hij spreekt van, van, van mij. In mijn toestand. Eindelijk, eh, dat is het Dus schall ide ze da dardor us dort antre kfang licht van haya alma i stasie in de wereld wordt gered u hu hamykajem amykajem and we is de heine eh stand doet houden we hamatie en de redder word en de redding brengt 26 et Haalam beed -ha hi aan uh, de wereld en red de wereld in die in tijd. In die tijd wanneer dat ja, wanneer dat nodig is, wanneer dat wanneer alle wanneer de klipot zijn vermeerderd. en wanneer wie heeft dan dan de reading? wegaram en veroorzaakt le afhan aan de Vader en lid Galien. Uh, om onthuld te worden. 27. Shegormim, Shegormim, basod derosh. Kijk wat hij zegt ons. Dat zij veroorzaken de onthulling van de, van de Mogen de derosh in het geheim van de Mogen van het hoofd. Want hagat is, geest het je veret, ja? Hij heeft ook altijd feret of de noekwa ook feret En dan, dan eerst komt de kleine toestand, dat is wat hij zegt, de stem van die kinderen die de Torah leren, dat is dan de kleine toestand. En daarna komt er de grote toestand, de grote toestand komt door het insluiten van rechts in links. Okay daardoor komt de middellijn van de linkerlijn en dat is de reading dat brengt dan wat hoe dat gaat dat dus insluiting even opletten de insluiting van rechts in links hier heb ik ook links ook een beetje opgetekend zal ik zo ver vertellen insluiting van rechts in links maakt in de linkerlijn twee lijnen ja of niet eerst waarom er was als In de, de rechts komt, rechts gaat zich insluiten in links. Dan heb je in de links, heb je ook een stukje van, van rechts, het wordt, maar rechts natuurlijk, de linkswoord is dan dominerend, ja of niet? Links dominerend, want rechts heeft zich ingesloten in, in links. En dan hebben we dan rechts en links in links en dan tussen de wisselwerking tussen hen, dan gaat ook iets afnemen van de links, ja of niet als je, ja, ja, duidelijk hè? als je een, een iets wat een zwarte uh, een zwarte vloeistof en daarin, daarin doe je bijvoorbeeld een half, een half glas iets wat zwarte vloeistof is ja, bijvoorbeeld inkt ofzo, so, en jij doet het dan helemaal wit, wit witte, en nog een witte hal, de helft wit dan wordt het niet meer zwart het wordt niet wit, maar het blijft niet zwart, blijft niet zwart iets tussenin. Zo is het ook hier, links gaat een beetje afzwakken, en rechts, door, door dat rechts insluiting van rechts, en dan komt de middellijn. En dat middellijn die nu de, van de linkerlijn dat naar beneden komt, dat is dan het uh, mogen de gaia. Ja, want altijd gaia, altijd gaia komt van de linkerlijn. Gochma komt altijd van de linkerlijn. Het is niet slecht, het is linkerlijn moet je alleen ver, een beetje verzoeten, een klein beetje, ja, een klein beetje vermengen met rechts, dan wordt het oké okay. ja, net zoals wij zeggen dat nou, hoe kan je dan wodka puur drinken, dan moet je een beetje met aan doen, nou dat kan het wel ja. dan is het uh, bijvoorbeeld of, uh, hetzelfde is ook in het geestelijke puur gogma onmogelijk het lagere kan niet puur gogma verdragen ook hier wij ook kunnen dat niet verdragen en dan is het droog, het is. Kale Gogma is verschrikkelijk. Ook wij moeten dat niet ontgaan, we moeten het ontlopen. Ja, als we hebben die Gogma-weesheid, moeten we die weesheid vermengen met Ghazadin, met genade. Natuurlijk lijkt het wel, dan hebben we het gevoel dat het weer minder wordt. Ja? Het is minder gevoel dat jij op, of jouw Gogma minder zich manifesteert. Maar de redding, daardoor komt de redding. Ja? De kogma wordt minder als het ware, minder manifesteert zichzelf als je dan vermengt die met een, met een genade. De manifestatie naar buiten is minder, maar daar tegenover verkrijg je de redding. Gevoel van warmte, etcetera, van de ware realiteit is, is, niet, is niet koud en nog, en nog heet. Ja, het is goede het is, kamertemperatuur. Ja, leefbaar. Dat is, wat, dat is wat hij ons zegt. Dus, wanneer zegt hij dat? Dus de fase als volgt. De volgende, volgende fase is dan de rechts. Dus dat was katnoot. Ja, Knee Kleine toestand. Daarna, het rechts, de rechterlijn gaat zich insluiten in de linkerlijn. Dan hebben we eerst de twee lijnen in de linker leinen, En dat is wat hij zegt. To haf Die reien, Ja, twee reien van de goudere. Gouden van goud. Moet je, moet je dan jezelf opmaken. En een andere, een andere woord. Een andere beschrijving daarvan. Is in de Torah. Waarin de, waarin de, de Hashem zegt tegen de Schepper. Tegen Moshe. Dat... Uh, uh, maak twee cherubijnen, twee ja, maak twee cherubijnen, die cherubijnen van zahav van goud. Goud is de linkerlijn de kracht van de linkerlijn Onthoud het er goed. De goud, goud is de kracht van de linkerlijn Waarom zullen we leren? Het is, niet alleen, het is niet alleen zo. Het is niet alleen zeggen dat, het is niet alleen een beeldspraak. Duidelijk. Daarom ook de grote kabbalisten. Dus net zoals alchemisten. Dat zijn geen alchemisten. Maar alchemisten proberen dat door hun eigen verstand en bepaalde dingen. Door toverkunst tover dat vinden. Waar de kabbalisten al wisten, wel precies. De zoger laat ons zien. De zoger ook de, in de, het boek ter schepping van maar ook de zoger. Laat de hele zwart precies beschrijving doen. Uh, hoe, en ook de, de, de kunst, hoe dat allemaal is. Hoe, waar, in welke vorm van aarde kan goud aanwezig zijn? Als iemand dat weet, kan hij dan natuurlijk dat. Natuurlijk moet je dan to, toegang hebben tot, tot daar en daar, door al die plaatsen. Natuurlijk. Maar het is wel een kunst. Het is niet iets, het is wel te doen. Het is ook zoger beschreven. En de, en de rechterlijn heet zilver. Eigenlijk onthoud het. Waarom rechts is, is gesset. Wit. Dat ja. uh, is dan dat. En, en, en links is gogma. En gogma is net zoals goud. Goud is ook een roodachtig. Geel roodachtig. En daarom had je hem ook gezegd. Uh, de schepper had gezegd aan Moshe, maak twee cherubijnen van goud. Waarom goud? Wat is dan wat de bedoeling daarvan? Dat jij daarmee uh, verbindt, verbind, met andere woorden, jouw rechterlijn met de linkerlijn. Dan heb je twee lenen, als het ware. Maak, maak ja, twee lenen. Maak twee lenen in de linker Ja, waarom? Twee chirubijnen. Natuurlijk, wij kunnen zeggen, twee, twee chirubijnen zijn rechts en links. Natuurlijk is het zo. Maar beide zijn van goud. Heb je hem gezegd aan Moshe. Dus niet dat ene... Kijk, wij zouden zeggen zo, nee, waarom? Als er twee lenen zijn, dan laat dan de rechter chirubijn van zilver zijn. Ja of niet? Dan weet je, dan is het geset. En de linker cherubijn van goud, dan hebben, we, ja, dan hebben we echter linker, rechter en linkerlijn. Maar dat heeft hij niet gezegd, hij zegt maar twee cherubijnen van goud. Dus beiden moeten zij zijn van links. Dus de rechter cherubijn is chassadim, die ingesloten is in de linkerlijn. Ja, dus of als het ware ingesloten en tegelijkertijd, dan heb je dan als rechts, dat wordt, dat wordt rechts van linkerlijn, de linkerlijn. Links van links. En dat is dan de mannetje, dat is ook een mannelijke je dat, ook, dat was ook een mannelijke cherobein die je moest zijn. En de linker cherobein, linker dat is dan ook weer linker cherobein, beide zijn van goud, waarom beide zijn, van de kwaliteit, uh, wij beide zijn aan de linkerkant. Waarom heeft hij dat zo gezegd? Want Moshe moest het aantrekken dat, Moshe was ook daad. De kracht van hem was daad van binnen. Dus Moshe moest het aantrekken van de Bina, moest het aantrekken dat naar beneden, juist die, moog in de, En daarom heeft hij ook hem precies gezegd, nou, die moet je, ja, Moshe, moet je het moet, moet aantrekken op die manier. Moet je jouw rechts is links aansluiten. Dan heb je twee. Kijk, wat heb ik erop opgebouwd. Kijk hier, link, rechts, nee, links op het bord heb ik het ook opgeschreven. Ja. In de grote toestand, kijk. In de linker lijn hebben wij linker gerobein. Links van linker lijn. En rechter gerobein staat het rechts van, van de linker lijn. Ja. En dan heb ik niet opgetekend de middellijn. En de middellijn, daar komt dan die... Dat Moog in de gaaien. Dat is wat de redding brengt. Eigenlijk. Natuurlijk, dat heb je nog, er zijn nog, er is nog natuurlijk een, de ware middenlijn. Ja, bestaat ook de middenlijn van de middenlijn. Ja, dus in de middenlijn heb je ook drie. Heb je ook de, de rechts en links van de middenlijn. En de middenlijn van de middenlijn. En dan heb je ook dan aan de rechterkant heb je ook nog rechts, links en de middenlijn van de rechter. Van de rechter Rechter kan duidelijk, maar dat is niet relevant, daarom wordt niet daarover gesproken. Het wordt nieuw gesproken over de, over de rechter en de linkerlijn van de linkerlijn. Waarom? Daaruit komt dat licht uh, tussen, tussen hen in, daar komt dan dat mogen van Gaia. En dat brengt de reding ja, de reding, zoals we dat zien, uh, aan de wereld. En de wereld is dat wat is de wereld? Dat is dan zeer aan het nukwa. Ja. aan de redding aan de wereld. Uh, van bij het toename, wanneer de uh, klipot zijn toegenomen. Dus wanneer, wanneer, wanneer de klipot zijn toegenomen, wanneer men dan trekt van links naar rechts, kijk, hier heb ik dat zo met stekeltjes, heb ik dan zo'n pijltje opgetekend, zwart. Een beetje iets naar links van het midden. Dat wanneer men gewoon dat niet doet wat ik, wat, wat hier staat, wat niet doet via die twee hierobedden, ja? dus niet doet via de middle lane van de linker lane, maar wanneer men gewoon direct van de linker lane naar beneden trekt, dat is de zonde van Adam, ja en van Kain, We zullen dat allemaal zien. Ja, we zullen ook zien, ook de, nog, had hij ook dat zoiets gedaan, nog, nog, na zijn terugkeer van de, van, uh, van dat, uh, ja, van die tocht, van de ruimtevaart, toen hij teruggekeerd had, ja, met zijn, met zijn ark, had hij ook, wat had hij, had hij gedaan? Ja, had hij gevonden ergens, en, uh, en zeg je dat, en, So, zo'n uh, wijn, zo'n so, wijnstok of zo. Ja, ja hè? Huh? Olijfstok. Nee, wijn. Eerst ja, wijn. Wijn, hè? Wijn. Wijndrank. Wijn, huh? wijn Wijndrank, precies. Ja? Ja, Wijnrank, wijn precies. Wijnrank. En die had je direct uh, toegepast, direct in de in in aarde gedaan, we zullen zien, zo vertelt het hoe dat snel. En ik was, was wijn. En had hij zichzelf... Uh, ...bezopen. <laughs> ja, zo so had hij gedaan. Hij was bijna verzopen. En bijna verzopen, dus dat was ook... Uh, hij had het gedaan. Nog, de zonnen. Huh? Huh? Zon. Nee, de zonen hadden dan... Had we had we hebben uh, gekeken of we hebben niet gedaan. Ja, precies. Hè? Daarna hadden ze wel... Kijk, hij had zichzelf dan... En dat is wat hij had gedaan. Hij had... We zullen leren wat hij had gedaan. Natuurlijk moeten we niet zo plat denken zoals het was. Hij was natuurlijk rechtvaardig. Hij was sadique. Hij was een rechtvaardige man. Uh, natuurlijk ook voor, zijn, voor zijn niveau, voor zijn generatie, die daar allemaal schurken waren, natuurlijk. Hij was dan in, in hun, in, uh, maar had hij wat gedaan, hij had wel, hij had goede bedoelingen. Wat hij, met andere woorden, hij, wat wilde hij doen? Hij wilde dan direct gadloed maken. Hij wilde van links dat aantrekken, hij dacht nou, door het drinken van wijn betekent, wijn is gogemaakt. Hij dacht, nou, nu ga ik dat die hoogma. Hij dacht dat hij nu al genoeg rechtvaardig was. En net zoals Adam ook, een beetje zo. Hij had gedacht, nou, nu ga ik die Chogma trekken van links. Zo onder al die voorbereidingen eerst. dacht hij, nou, know, nu ga ik het wel, lukt het mij wel nu. En het is hem niet gelukt weer. En ja? pas aan Moshe werd het allemaal goed verteld, hoe je dat moet doen, wat wij nu doen. Als Adam had het echt zo gedacht wist, dat zouden, zouden, zouden wij lang nu zitten in de uh, um, helemaal aan de koninklijke tafel, niets anders zou dan alles klaar zijn als men wist wat wij nu doen duidelijk, maar het is allemaal zo gegaan speciaal, kijk moet je zo zien, het is niet zo, alles had je in zichzelf Adam, elke mens heeft in zichzelf, maar wij realiseren ons niet, duidelijk en onze generatie is de eerste die dat kan opbouwen naar alle ellende, et cetera, et cetera. Dus wat wil hij ook nog? Hij wilde gewoon trekken van Rugma. En kijk nou eens, probeer nou even echt lekker drinken. Nou, voordat jij nog kater krijgt. Ja, nog, terwijl je nog drinkt, ja? Oeh, als je drinkt nog een beetje, zo, dan voel je als een King kong. Ja of niet? Geweldige gevoel. Je komt voelen dat er wel. De ogen gaan open van wijn of van alcohol, als je echt een paar bolletjes hebt, dan al die wolken, al die dagelijkse zorgen, alles voorbij gaan. En je voelt jezelf geweldig. Ja, ja, of niet? De ogen zijn open. Waarom? Het is net als, jij trekt dan die gogma, pure gogma, dan zonder chassidim. Zonder het is geweldig, maar daarna komt natuurlijk altijd een klap. En daarom is het goede drinken... ...daarom is het drinken... ...het ware, het, het gezonde drinken... ...het echt voor de schepper is... ...om... om ...ja, zoals ik had vroeger verteld... ...om een koekje neem je gewoon een... een ...speculaatje... ...en als ja, je houdt van whisky... ...doe je dan in de whisky even... zeg je even dippen... ...doppen, even in dippen in de whisky... ...en dat is dan drinken betekend... ...dus de, de hoofdzaak moet zijn dat specula, ja, of een koekje, dat is moet het, het hoofd zijn. Gassadeen. Ja, dat is kassadin, precies. En een klein beetje daarin zijn wel een beetje natigheid van van links. Eigenlijk dat is het goede drinken.